10 uur, Jan van den Putten met het NOS-journaal. Koerden in Amsterdam hebben felle kritiek op de politie, zei ze een onderzoek naar de rellen van gisteren rond de demonstratie van Turkse Nederlanders tegen de Koerdische PKK. Het protest was op het Museumplein, maar de betogers trokken ook naar een Koerdisch cultureel centrum en daar raakten ze slaags met Koerden. Het cultureel centrum noemt het onbegrijpelijk dat de politie niet eerder ingreep. Ook zouden agenten bezoekers te stuipen op het lijf hebben gejaagd om met pepperspray het centrum binnen te stormen. De politie zegt in reactie dat agenten klem kwamen te zitten tussen de vechtende en roept op tot kalmte. Voor de tweede keer vandaag is de Keniaanse hoofdstad Nairobi... getroffen door een bomaanslag. Bij de explosie op een bushalte is zeker één dode gevallen. Zeker acht mensen raakten gewond. Afgelopen nacht was er al een explosie in een café in Nairobi. Daarbij vielen geen doden, maar raakten wel dertien mensen gewond. De aanslagen zijn waarschijnlijk een vergelding... voor acties van het Keniaanse leger in Somalië... tegen de terreurbeweging Al-Shabaab.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 Dit jaar zijn er al bijna 500 auto's in vlammen opgegaan in Berlijn. Vooral BMW's, Audi's en Mercedes'en. Op een bepaald moment werden er 500 politieagenten de straat opgestuurd om te patrouilleren. Dan nog het weer. Vanavond helder, maar vannacht vanuit het zuidwesten bewolking. De wind neemt af. Morgen zwaar bewolkt en regen. En het wordt morgen een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. AMB Verkeersinformatie. Files door werkzaamheden op de A27 vanuit Gorkum naar Almere. Dan loopt het vast bij Utrecht tussen de knooppunten Lunette en Rijnsweert over 2 kilometer. En verder in de richting van Almere tussen Beeldhoven en knooppunt Emnes in totaal 4 kilometer.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 Langs de Lijn, met Dione de Graaf. Goedenavond, dit is Langs de Lijn van maandag 24 oktober. De dag dat er veel en vooral lang overlegd werd in de voetbalwereld. De bondscoaches uit de WK-kwalificatiegroep van het Nederlands Elftal... waren bijeen om te praten over het speelschema... Maar ze kwamen er niet uit. En bondscoach Bert van Marwijk was daar niet heel blij mee. Nou, boos is niet het goede woord. Maar ik, ik moet er een beetje om lachen. Maar wel een beetje cynisch. Straks meer Bert van Marwijk. En dan horen we ook de bondscoach van de Turken, Guus Hiddink. Verder ook aandacht voor de klassieker van gisteren. Feyenoord was de beste ploeg in de arena. Maar dat werd een gelijkspel. Uitblinker Karim El Amadi verwoordt het gevoel van de Rotterdammers. Goed gedaan. Alleen ja, gewoon teleurstelling van, dat die kansen er niet in gingen. En, dat je het eigenlijk uh, daarna ook met elf man uh, eigenlijk, uh, nog had kunnen afmaken. Maar dat gebeurt niet. En er is meer dan voetbal het komende uur zwemmen bijvoorbeeld. Een uitgebreid gesprek met Femke Heemskerk. Die inmiddels al meer dan een jaar in Marseille haar baantje strekt. In Frankrijk houden ze de aparte trainingsmethodes op na. Dat je helemaal volgepakt was met, uh, met kleding, met een kogelvrij vest. En... Ja, straks horen we daar meer over. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Oranje-bondscoach Bert van Marwijk, zijn Turkse collega Guus Hiddink en de bondscoaches van Estland, Hongarije, Andorra en Roemenië waren vanmiddag bij elkaar in Amsterdam. De bedoeling was om het kwalificatieschema in elkaar te zetten voor het WK voetbal van 2014. Belangrijkste vraag, wie speelt er, wanneer, tegen wie? Maar een antwoord is er voorlopig niet. U hoort verslaggever Ragnar Niemeyer. Bert van Marwijk had beter thuis met de hond op pad kunnen gaan... en Guus Hiddink, de bondscoach van Turkije zoals bekend... had beter op de motor kunnen stappen voor een zonnige herfstrit. Na bijna 3,5 uur praat in het Hilton Hotel in Amsterdam... kwamen de trainers niet tot een akkoord over het schema. En dat lag aan Roemenië. Het leidde tot boze gezichten bij Bert van Marwijk en Guus Hiddink. Nou, boos is niet het goede woord, maar ik, ik moet er een beetje om lachen. Maar wel een beetje cynisch. Ja, omdat ik dat gewoon niet helemaal begrijp. Het was wel het land wat, laat ik zeggen, het meest tegenspraak had tegen eigenlijk de meeste voorstellen. En uiteindelijk het laatste voorstel, daar ging iedereen mee akkoord. En eigenlijk Roemenië ook op één, één wedstrijd naar. Roemenië wilde niet tegen ons spelen in maart. Omdat zij vinden dat ze zich daar niet goed kunnen voorbereiden in verband met een lange winterstop. Maar ze langer zit, en dat zou op zich niet erg zijn als je eruit gekomen was, maar we zijn er niet uitgekomen. Nu wordt alles weer teruggeworpen naar FIFA. En die moeten gaan, uh, gaan loten. En dan horen we vanzelf wel hoe het afloopt. Dat zal nog wel een paar weken duren. Omdat de heren van Marwijk en Hiddink niet iedere dag voor de microfoon staan... praten we nog even door. Over de toekomst bij Oranje en Turkije bijvoorbeeld. Hiddink speelt volgende maand een play-off voor het EK van volgend jaar. En daarna wacht dan misschien het eindtoernooi. Vanmiddag werd al vooruitgekeken naar 2014... De kans lijkt niet heel groot dat de twee dan nog steeds in dienst zijn... bij de Turkse en de Nederlandse bond. Van Marwijk wil nog wel een keer naar een grote Europese club. En Hidding staat altijd wel open voor een mooi project ergens in de wereld. Het gaat mij erom dat ik, het, dat ik perspectief zie en dat ik het naar mijn zin heb. Dus ja, daar kan ik niet zoveel mee. Ik wil even één naam erin gooien als we hier toch staan. Ik bedoel, uw naam komt regelmatig bij PSV opeens voorbij zo. Ik bedoel, is dat die grote club waar u nog wel eens naartoe wil? Ik denk dat uh, dat, dat wel vaker gebeurt, uh, dat mijn naam ergens voorbij komt. En zo moet je dit ook zien, denk ik. Dat, daar, daar, daar kan ik totaal niks over zeggen. Binnenkort de play-offs, meneer Hiddink. Maar voor die tijd nog uw 65e verjaardag, zeg. Uh, dat klopt, dat heb je goed bijgehouden, ja. Ik heb ook papier ingevuld van pensioen en OOW. En dus wat tijd dat ik me langzaam terug ga trekken. Ja, het wordt tijd om te stoppen en om te gaan genieten van de oude dag zoals alle Nederlanders doen, of niet? Ja, maar ik geniet ook van het voetbal. En toch ook in de politiek wordt nu gedrukt om tot 67 door te werken. Uh, ja, ik, dan weet ik niet. Men, men brengt mij aan, aan het twijfelen. Dus ik, maar ik heb plezier in het voetbal, dus ik weet niet of ik met 65 me helemaal terug zal trekken. Er zou best een kans bestaan dat ik nog eens in Nederland ga trainen, maar die kans is niet echt groot. Uh, maar ik sluit het niet uit. Maar goed, wat, wat voor mij ook belangrijk is, dat ik... De, ...mogelijkheid open wil laten dat ik bij een hele mooie club... ...in een van de vier grote Europese competities aan de slag kan. En, en, en, en te, tegelijkertijd heb ik het gewoon aan mijn zin bij de KNVB. En daarom ben ik ook met hun, of althans mijn zaken, met hun in gesprek. Waarom gaat u niet gewoon lekker naar huis? Gus komt naar huis, ga naar de Graafschap en ja, kom hier af en toe eens in Amsterdam zitten. Ik bedoel, lokt dat niet eigenlijk gewoon? de rust in de tent. Het voetbal is hectisch, het lijkt hectisch... Maar ik heb me er nooit, uh, nooit echt uh, algemeen ongelukkig in gevoeld. Dus ik heb me nooit onrustig gevoeld. Af en toe heb je eens een keer uh, de hectiek van de dag. Of van de nederlaag. En dan denk je van, ah, maar algemeen gesproken heb ik het altijd naar mijn zin. Dus wat dat betreft denk ik ook niet 65, rustig naar huis. Nee. Dan nog maar even naar de topper van gisteren, Ajax Feyenoord in de Amsterdam Arena. 1-1 werd het en Bert van Marwijk had zich geërgerd aan de aanhang van Ajax. Die oranje rechtsbek van de wiel uitvloot toen die gewisseld werd. Nou, weet je, um, mensen moeten niet onderschatten hoeveel hoe invloed het heeft als spelers door hun eigen publiek uitgevloot worden. Dat kan je wel zeggen, daar moet je als voetballer makkelijk overheen stappen. Maar dat is niet zo. Dus ik kan me de reactie heel goed voorstellen van de spelers van Ajax. Spreekt u zo'n speler dan? Geeft u mijn mesje om op te beuren? Nou, dat hoef ik in dit geval niet te doen, want Greg, heb je precies hoe ik over hem denk. En ik kom hem zelf over een paar weken alweer tegen. En dat, dan zal ik zeker met hem spreken. Maar ik moet ook niet overdrijven. Nee, want het uh, forum is, is er en het gaat en het komt ook in één keer weer terug. En ik kan alleen maar tevreden over Greg hier zijn bij ons. Uh, dus, uh, en zo sta ik er ook in. Ik denk dat het dat de, de, de benadering naar hem ook zo moet zijn. Van Marwijk tot slot was onder de indruk van Feyenoord. De club waar hij trouwens niet voor de derde keer naartoe zal gaan, zo vertelde hij. Van Marwijk had op het puntje van zijn stoel gezeten. Nou, ik vond het een hele spannende wedstrijd. Um, met, een, um, met een heel goed Feyenoord. En ze hebben de hele week aangekondigd hoe ze gingen spelen. en Dat hebben ze ook waargemaakt. Want dat is wel knap. Zeker ook als je dat een, een bijna wedstrijd lang kan volhouden.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 Door. Beat Philly and Perquisite Mystery Repeats was dat. Dirk Marcellus is voor zeker zes weken uitgeschakeld. Rechtsachter van koploper AZ die binnen het thuisduel met Roda een gebroken middenvoetsbeentje. Op de breuk werd pas vandaag bij onderzoek in het ziekenhuis ontdekt. We hebben hem nu aan de lijn. Dirk, goedenavond. Goedenavond. Hoe, hoe is het gekomen? Want we hebben echt gekeken naar de beelden, maar we hebben het niet gezien. Nou ja, ik eigenlijk ook niet. Ik weet het ook niet precies. Er uh, moet een keer iets gebeurd zijn, maar... Ik, ik kreeg in de tachtigste minuten, had ik wel last van mijn voet. En uh, ja, het voelde een beetje als een kneuzing. En uh, ja, en achteraf na de wedstrijd had ik ook dat gevoel. Alleen uh, toen ik vanochtend opstond, toen was hij zo dik. En uh, ja, toen uh, zijn we gelijk uh, via Z naar het ziekenhuis gegaan en de foto's laten maken. Ja, dus het is niet zo dat je op het moment zelf iets voelde. Iets dat je dacht, oh nee... Nee, nee, helemaal niet. Nee. Oh. Uh, ja, ik kon het de wedstrijd uitspelen. Uh, ja. En dus zei ik vanochtend uh, toen uh, voelde het echt heel erg slecht aan. Uh, sterker nog, ik zag je ook gewoon nog uh, ontzettend veel snelheid maken op het veld. Dus dat kan met een gebroken middenvoetsbeentje. Ja, ja, ja ik weet het ook niet. <laughs> ik, ik, ja, voor mij voel ik meer. Uh, ja, ik had wel last van mijn voet, maar. Ja, een kneuzing of zo. De, ja, zal een keer een dikje hebben gekregen, dacht ik. Maar ja, dat is iets erg. Ja, maar dat is, is dat een ongelofelijke domper voor je? Ja, absoluut. Ja. We, doen, uh, ja, we, we doen het goed. We uh, staan eerst. En uh, ja, het gaat lekker. En dan uh, ja. dacht ik dat zo. Ja, want wat is nu, nu de verwachting? Ik zei zes weken. Is het gewoon tot de winterstop in ieder geval klaar? Um, ja, en uh, ja, daar ga ik wel ja. vanuit. Dat ja. is wel. Uh, het is natuurlijk afwachten en wat uh, zoiets genecht, maar ja, ik ga er niet vanuit dat ik voor de winterstop nog uh, kan spelen. Ja, ja je, zal, je zal flink balen, want het, het gaat heel goed met AZ, dat weten we allemaal. De koploper. Maar, maar jij bent ook zo goed aan het spelen, Dirk. Ja, ja, het, ja, het gaat inderdaad uh, hm. bij mij persoonlijk ook al, uh, het draait het natuurlijk al een aardig seizoen. En dan uh, gebeurt zoiets. Ja, dat is, uh... Jij zegt ja. ik draai een aardig seizoen. Maar je speelt toch gewoon heel goed of vind je het moeilijk om over jezelf te zeggen? Nou ja, maar we zijn er niet zo heel lang onderweg, hè? Dus nee. uh, het is uh, tot nu toe gaat het goed en eh uh, met AZ niet klaar en ik zelf ook niet. En uh, maar ja, het is nu wel uh, er wordt even een flinke dom dus. Ja, en hoe moet dat nou met het Nederlands zelf al? Ben je daar dan ook mee bezig? Nou, niet direct. Uh, nee. Uh, je weet natuurlijk, als je eerst staat als, uh, met az dan word je in de gaten gehouden. Mm -hmm. Wat meer als dat je, ik zeg maar, een vierde, vijfde plaats hebt. En uh, ja, nu zijn we toch uh, de verrassingen tot nu toe. En uh, ja, dan word je wat meer in de gaten gehouden. Maar uh, ja. En je naam wordt dan in verband gebracht met eventueel als goede vervanger voor Gregory van der Wiel? Dat hoor jij natuurlijk ook. Nou ja, dat heb ik eigenlijk zelf niet gehoord. Maar uh, ja, wat je dan ik wou uh, de civilen. Met AZ een euh, mooi seizoen draaien. En uh, ja, toe doet natuurlijk nog heel erg goed. Alleen uh, wordt even nu een, uh, een stop, uh, een hal toegeroepen. Ja. Uh, kun jij al ongeveer inschatten hoe dan de komende weken, dus de komende zes weken, voor jou eruit gaan zien? Hoe jouw revalidatie eruit ziet? Uh, nee, eigenlijk nog niet uh, precies. Uh, ik ben vandaag in het ziekenhuis. Ik heb gipsen uh, om mijn voeten gekregen om uh, ja, totale rust te hebben. En dat zal uh, anderhalve, twee weken duren en daarna. Dan uh, zal ik waarschijnlijk uh, wel echt iets kunnen gaan doen. Maar mm -hmm. heel rustig opbouwen. Heb je, heb je Gert Jan Verbeek nog gesproken? Uh, nou, we hebben wel. Uh, ik heb wel met AZ. Ik ben vandaag ook op de club geweest uh, bij AZ. En, uh, dus uh, ja. Zij uh, die tegen je? Nou, ik heb hem niet uh, te gesproken, Want we waren eigenlijk vrij vandaag. Dus ja, uh, ja dus, uh, het is wel even een beetje balen. En wie moet jou gaan vervangen? Ja, dat, uh, dat weet ik ook nog niet. <lacht> het is niet zo dat we echt uh, heel erg dik in de uh, uh, zitten. Nee. Dus, uh, nou ja, we zullen het wel zien. We hebben, we hebben al wat meerdere blessures gehad en we hebben iedere keer nog uh, behoorlijk goed uitgepakt en uh, ik ben wel overtuigd dat het... Uh, nu ook al goed komen. Ja. Um, ja, het is duidelijk. Het is een domper. Maar heb je al een klein beetje voorgesteld hoe dat dan is als je je eigen club gewoon aan kop ziet gaan en um, dan zit je op de bank? Thuis, <laughs> bedoel ik ja, dan. Ja, inderdaad, thuis <laughs> ja, ja. Ja, ik, ik weet niet. Ik, uh, ik zal donderdag uh, voor de beker uh, moeten spelen en dan zal, uh, dan zal ik uh, voor de TV zitten in plaats van op het veld staan. En uh, ja, dat is toch weer. Uh, Raar, hè? Ja, dat is niet, uh, dat is niet het leukste mij. Nee. nee, nou, succes daarbij. Dankjewel, je wel, Dirk Marcellus. Alsjeblieft. We gaan uh, naar Feyenoord. Want exact een uh, jaar na de 10-0, weet u nog, bij PSV... loopt Feyenoord weer met de borst vooruit. Rotterdam is weer trots, maar toch ook een beetje teleurgesteld. Trots omdat het gisteren in de arena de beste ploeg was teleurgesteld Omdat het met een man meer niet van Ajax wist te winnen. Verslaggever Martin Friesma blikt met de uitblinker bij Feyenoord. Karim el Hamadi terug op de klassieker van gisteren. Te beginnen gaat het om de sfeer in de kleedkamer na de wedstrijd. Ja, ik denk toch wel teleurstelling eigenlijk bij iedereen. Want uh, er was meer uit te halen. En, uh, ja, dus het was wel veel teleurstelling. En, uh, ja. Het is wel begrijpelijk na zo'n wedstrijd. Maar achteraf moet je... Uh, had je niet getekend voor een 1-1, maar. Ja. Het was wel mooi om die, om die, om die gezichten te zien na een wedstrijd bij, Aj bij Ajax. Uit, dat je dat je gewoon uh, dat het, uh, dat je dus ook gezichten ziet. Dat is alleen maar een goed teken naar, naar de team toe. Ja, wordt er dan nog gescholden op elkaar? Of uh, is er een bepaalde frustratie? Nee, niet eigenlijk op elkaar. Want iedereen heeft gewoon zijn werk gewoon, uh, goed gedaan. Alleen uh, ja, gewoon teleurstelling van, uh, dat die kansen er niet in gingen. En, uh, dat je het eigenlijk uh, daarna ook met elf man uh, eigenlijk uh, nog had kunnen afmaken. Maar dat gebeurt niet. Maar achteraf mag je tevreden zijn met zo'n wedstrijd. Ja, het is onmiskenbaar dat Feyenoord op de goede weg uh, is. En dat je dit kunt doen in Amsterdam, dat, dat zegt denk ik iets over het huidige Feyenoord. Um, wat concludeer jij daar zelf uit als je kijkt naar, naar het Feyenoord van dit moment? Wat is er veranderd en waarom draait het nu uh, ja, gewoon heel aardig? Ja, ik denk toch dat we dat we nu meer een, een team zijn, denk ik. Uh, dat, voorheen, dat we eigenlijk uh, ja, dat, uh, dat, veel, dat, we, dat iedereen zijn wedstrijdje wil spelen. en Nu zie je, als je, als je die wedstrijd zag, dan, zag je gewoon dat het hele team gewoon uh, met elkaar bezig was. En dat is denk ik uh, wat ons sterk maakte. Uh, wat ons sterk maakt dit seizoen, denk ik. Dat we gewoon als team gewoon heel sterk zijn. Ja. Is dat ook de invloed van Ronald Koeman? Ja, ik denk wel dat hij daarop hamert. Het teamproces en niet. Uh... Niet dat je in je eentje een wedstrijd west, uh, moet spelen. En, uh, ik denk dat hij dat er dat dat kort op zit bij de jongens. En uh, ja, dat hij dat nadrukkelijk herhaalt. Dat we, dat we, dat we als team moeten spelen. En niet uh, als eenlingen. Ja, dat is, aan de ene kant is dat een tactisch verhaal. Hè? En dat je als groep ja. moet opereren. Als het gaat om uh, zelfvertrouwen uitstralen, bravoure. Is dat ook iets wat hoort bij Ronald Koeman en wat hij op jullie overbrengt? Ja, ik denk wel dat hij dat, uh, dat, hij dat ook uh, lof van de wedstrijd tegen Ajax... Uh, heeft gezegd dat we, dat we, dat we eigenlijk uh, met de bos vooruit moeten voetballen. Niet, uh, gaan, uh, en niet er naartoe gaan om hem tegen te houden. En dat heb je denk ik wel, uh, wel gezien dat we dat uh, op die manier hebben ingevuld. Uh, gewoon druk naar voren en uh, ja, schroom van ons af en gewoon lekker voetballen. Voor jou persoonlijk moet het ook een heerlijke wedstrijd geweest zijn, denk ik. Uh, ik weet niet of je de voetbalprogramma's wel eens ziet, maar gisteravond uh, studio voetbal. Uh, jouw rol werd nadrukkelijk geprezen: regisseur, ja. aanjager op het middenveld. Ja, om eerlijk te zijn heb ik het zelf uh, niet gezien, maar ik heb wel sms'jes gehad en uh, ja, ik heb wel de, de dingen die er zijn uh, gezegd. Uh, ja, we doen het met Het is natuurlijk mooi dat dat soort uh, mensen zo over je praten. En dat is denk ik alleen maar een goed teken naar je, naar, je, naar je spel, denk ik. En uh, ja, ik ben wel blij dat het, uh, ja, dat, dat wordt gezegd. En, uh, ja. Hoe kan het? Hoe kan het, ja. Afgezet ook tegen vorig seizoen? Ja, hoe kan het gewoon lekker dicht bij jezelf blijven. En, uh, natuurlijk ook het vertrouwen van de club uh, is ook natuurlijk belangrijk. En, ja, alles bij elkaar. Uh, maar ja, ik heb gewoon het begin van het seizoen uh, een doelstelling in mijn hoofd. En dat is om, uh, yeah, dat ik nog niet klaar ben bij Fijnland. Nee En ben je dan niet ontzettend trots op jezelf dat je dit nu allemaal, uh, allemaal doet? Ja, natuurlijk, het waren uh, mentale zware tijden voor me. Maar... Ja, ik ben wel trots op mezelf dat ik uh, mentaal sterk ben gebleven. En, uh, ja, de uitdaging heb, uh, heb aangedurfd eigenlijk om gewoon uh, te blijven bij Feyenoord en gewoon er tegenaan gaan. En, uh, ja, daar ben ik wel trots op. Ja. Hebben ze het nou bij Feyenoord dan het <coughs> verleden verkeerd gezien? Of ben je ondertussen toch ook een betere voetballer geworden? Ja, ik denk niet uh, dat het, uh, dat het uh, aan Feyenoord ligt of zo. Ik, uh, ik verwijt mezelf uh, het meeste natuurlijk. Maar of ik nou een betere voetballer ben geworden, ik denk het niet. Ik denk dat ik uh, van mezelf al wist dat ik, een, uh, dat ik uh, wel aardig kon voetballen. Alleen ja, het is uh, de waarheid ligt op het veld en uh, dat was de afgelopen jaren niet, uh, niet het geval. En, uh, daar ben ik nu dit jaar heel, heel erg mee bezig en uh, door me te focussen in, in het veld. En, uh, ja, zoals je net zei, de waarheid ligt op het veld. Je kan, uh, je kan heel leuk praten. maar ja, Je moet het allemaal op het veld laten zien, en vooral dit soort wedstrijden. Dat zijn voor mij eigenlijk, uh, ja, meetmomenten waar je staat en uh, het is de absolute top, denk ik. Still the secret support Are you ready for? Nederlandse singer-songwriter Dotan met Where We Belong. De koploper in de Primera Division, daar gaan we het over hebben. En die komt niet uit Madrid of uit Barcelona. Het is namelijk Levante, de kleinste van de twee profclubs uit Valencia. En dat is toch wel opvallend, want de club was de laatste jaren afwisselend te vinden... in de Primera Division en de Segunda Division. Onze man in Spanje, Edwin Winkels, goedenavond. Goedenavond, Johan. Hoe kan dit? Ja, dat vragen ze zich in Lewand ook nog uh, elke dag af. Uh, zeker nu ze tot gisteren met, met 3-0 bij Bia Real wonnen, wat toch een ploeg is uh, die altijd hoog stond en in de Champions League speelde. Ja. En wat zij zeggen, ja, we, we genieten er maar van. Uh, we, ja, we weten hoe het komt, uh, we zijn heel serieus bezig. Uh, ze voetballen goed, ze krijgen bijna geen doelpunten tegen. Keeper Munua is de minst gepasseerde van de Primera Division met maar drie doelpunten tegen. Uh, ze hebben redelijk veel ervaring. Het is een van de, de oudste ploegen in leeftijd uh, van, van Spanje. als je aan de andere kant ziet, uh, ze hebben nog geen twintigste deel van de begroting van Real Barcelona. Ze hebben een begroting van maar 23 miljoen euro ja. en dat is het enige laagste van de, van de Primera Ja, waar, waar is deze zegenreeks van, van Levante begonnen Edwin? Nou, het is nu, gisteren hadden ze hun zesde overwinning op rij. Dat hebben ze ook nog nooit gedaan. Uh, ze zijn nog ongeslagen in de competitie. Het is eigenlijk dit seizoen begonnen met een, uh, met een nieuwe trainer die ook absoluut niemand kende. Enig Juan Ignacio Martinez. Die had alleen nog maar ploeg uit de tweede, derde divisie getraind. Niemand kende hem eigenlijk. Uh, vorig jaar zijn ze pas geprobeerd. Het, het is ook pas hun zevende seizoen in de primaire divisie, terwijl ze al, al 102 jaar bestaan. Uh, maar ineens klikken tussen hem en, en, en spelers. Ze hebben 13 nieuwe spelers aangetrokken, maar bijna allemaal gratis. Ze hebben maar uh, drie ton geïnvesteerd uh, in de aankopen dit seizoen. En dat blijkt allemaal uh, prima te klikken. Ze verdedigen goed en, en ze maken uh, genoeg doelpunten om de wedstrijden te winnen. Ja, um, alleen ze staan één punt voor nu op Real Madrid. Uh, twee op Barcelona als ik het goed heb. Is, ja. is dit nou een club die we die we in de winterstop nog bovenaan zien staan? Nee, dat, kijk, dat denken ze zelf ook niet. Op een gegeven moment uh, is het strookje misschien voorbij. Je had betties begonnen in Spanje als, als koploper. Die hebben nu vier keer achter elkaar verloren. Dus iedereen verwacht dat het een keer gaat komen. Er uh, wordt gezegd, begin december spelen ze uit in het kamp nou Barcelona. Dat wordt een grote test. Maar ze hebben bijvoorbeeld thuis al wel gewonnen van Real Madrid. De enige nederlaag van, uh, van Real dit seizoen in de competitie. Dus uh, ze kunnen er wel wat van. En ja, hoe, hoe langer dat zo blijft gaan... Uh, hoe groter het vertrouwen wordt. Maar ook daar in Levanten weten ze, kijk, ze wilden dit seizoen 40 punten halen om degradatie te voorkomen. Daar nou, zijn al heel hard op weg, ze hebben al de helft ervan, dus dat zal in ieder geval wel uh, op En hierna alles wat, wat hun overkomt, dat, uh, dat vinden ze prima. Ja, het is, is eigenlijk wel aardig, hè? want er is ook een band tussen, tussen Nederland en Levanten. Ja, onze uh, Nederlandse uh, grootste voorbeeld de speler die in het buitenland ging voetballen, Faas Wilkers. Uh, die kwam ooit in, in Milaan en Torino terecht. En daarna verhuisde hij naar Spanje. En is een mythisch figuur in Valencia, waar hij behalve bij het grote Valencia ook nog bij Levante speelde. Een uh, restaurant van, van Levante supporters uh, aan het strand van, uh, van Valencia, Malvarossa. Hebben nog steeds foto's ook hangen van die hulkers die boven dat restaurant woonden. En, en jaren en jaren later, al wilde hij het zelf geloof ik niet meer weten, heeft Johan Cruijff nog een uh, seizoen gespeeld uh, toen, toen hij geld nodig had. En toen, toen deze club, die, die overigens precies dezelfde kleuren speelt, uh, blauw-paars als Barcelona, heeft toen Cruijff op de een of andere manier naar, uh, naar Valencia gehaald. Dus er is een Nederlandse achtergrond, ja. ja. Wie, wie zijn nu de vedettes bij uh, Levante? Die hebben ze hele die? Grote, Ja, hele grote vedettes hebben ze niet. De meeste zijn, zijn, zijn onbekend. Uh, ook in, buiten, Het zijn ervaren spelers. Maar we hebben bijvoorbeeld mannen die we van Nederland nog kennen. Uh, Doel van te maken, spits is uh, Aruna Kone. Uh, ja. Die alweer negen jaar geleden eerst bij Roda JC kwam en daarna bij PSV speelde. En ooit bij Ajax werd afgekeurd omdat hij, uh, omdat, uh, omdat hij hartproblemen zou, zou hebben. Nou, jaren, acht jaar later voetbalt hij nog altijd en maakte hij zijn doelpunten. We hebben ook Juan Fran, die wel bij Ajax speelde. En, en uh, ja, je hebt een topscorer, Juan Lu, die heeft het al vijf keer gescoord. Die kent verder niemand, maar dat is een beetje de grote help. Samen met die Doelman, het Uruguay Munua, die, die bijna alles tegenhoudt. Ja. Hoe, hoe, moeten, hoe moeten wij dat zien? Is, uh, heel vale staat heel Valencia op zijn kop of, of is de wand er niet zo populair? Hm? Nee, het is, het is altijd echt de tweede club van Valencia geweest. Echt iedereen trekt naar het grote Valencia met het enorme stadion. En dan gaat het wel wat minder. Dus de supporters van Lewante die altijd een mindere waren, die, die, die lachen natuurlijk uh, in een vuistje, vinden het prachtig. Ze hebben wel 11.000 socios, leden, dat wel, maar meer dan 15.000 toeschouwers uh, in een stadion, waar, waar bijna dubbele inkom, uh, trekken ze niet in de wedstrijden. Want er zijn gewoon niet meer Lewante supporters. Maar wie weet, nu ze echt voor het eerst in de geschiedenis koplopen zijn, dat uh, overmorgen bij de volgende thuiswedstrijd, dat, dat het ineens wat voorloopt. Ja, maar het is dus niet, ik bedoel, het gaat er niet om dat Lewante. Uh, nu eventjes, uh, ach laten we zeggen, best goed speelt en de rest het laat afweten. Het is gewoon best een goed team. Ze spelen echt heel goed. Ja. Ze spelen goed voetbal. En iedereen verwacht aan het begin van dit seizoen uh, van het wordt weer een strijd alleen tussen Barcelona en Real Madrid. En misschien aan het einde van het seizoen zal het wel blijken omdat al die andere grote of half-grote ploeg als Valencia, Sevilla, Atletico Madrid uh, toch al heel veel punten weer hebben laten, uh, laten liggen. Uh, maar ja, het is altijd leuk om zo'n ploegje ertussen, een clubje ertussen te hebben. Ja. Alleen, uh, inderdaad, het is moeilijk om dat hele seizoen in Spanje vol te houden. Nou, we houden ze wel in de gaten. Levanta, dankjewel Edwin Winkels. Het Franse Marseille is inmiddels al meer dan een jaar de woonplaats van zwemster Femke Heemskerk. Samen met Inge Dekker koos ervoor om in het buitenland te gaan trainen. En dat bevalt heel goed. Ook de resultaten van Heemskerk gingen erop vooruit. Alleen op de WK afgelopen juli in Shanghai stelden ze teleur op de individuele nummers. Jeroen Grutter zocht Heemskerk op in Frankrijk en vroeg haar wat het jaar in Marseille haar heeft opgeleverd. Ik heb enorm veel geleerd. Uh, enorm veel gezien. Uh, ja. Dus een heel, veel, heel veel geleerd. Dat is eigenlijk wel het meeste. Wat, uh, wat, uh, wat het alles samenvat. Heeft de stap jou opgeleverd? Uh, wat je van tevoren van had gehoopt? Uh, meer. Eigenlijk. En dat is misschien gek om te zeggen. Omdat uh, ik natuurlijk op de laatste WK. Uh, persoonlijk niet echt ben doorgebroken. Maar. Uh, op, op heel veel vlakken. Heb ik zoveel nieuwe dingen geleerd. En. Dat het echt wel voor mij een bevestiging is geweest dat, uh, dat, ik, dat ik zoiets nodig had. Wat zijn dat voor dingen? Uh, technisch, uh, maar ook uh, ik heb heel erg hard aan mezelf hier gewerkt. En dat doe ik nog steeds. En, uh, en ja, het maakt het misschien makkelijker om dat in een omgeving zoals hier te doen dan bijvoorbeeld in Nederland waar je misschien die stappen niet onderneemt. Maar ja, dit is wel een omgeving waar je natuurlijk uh, wel een beetje uit je comfortzone wordt uh, getrokken. Dus uh, ja, dan uh, kom je jezelf tegen. Wat bedoel je met uh, aan jezelf werken? Hoe doe je dat? Ja, ik werk met een uh, mental uh, coach. Ja, het is niet, ja, ik weet niet zo goed hoe je dat uh, moet uitleggen. Maar, um, en uh, ja, dat werkt wel goed. En dan praat je over wedstrijden, races, hoe je dat moet doen? Of ook heel andere dingen? Ja, van alles. Van alles. Je houdt het een beetje mysterieus. <laughs> ja, nee, ja maar, nee, maar dat is heel persoonlijk. Dus dat... Uh, ja. Nou ja, het is gewoon... Uh, dat ja, is heel goed, vind ik. Ja, in Marseille staan zo uh, bekend dat ze behalve veel in het water ook heel veel andere training doen. Uh, hoe bevalt dat? Wat doe je dan allemaal? Ja, uh, vooral nu op dit moment doen we heel veel fietsen. We, gaan, uh, we zijn in Tenerife geweest de uh, afgelopen twee weken. En daar hebben we uh, drie keer per week ongeveer gefietst. En dan, nou ja, als je een beetje weet hoe Tenerife eruit ziet, dan uh, weet je dat het uh, veel berg zijn. En uh, we hebben ook uh, de laatste uh, fietssessie was uh, 115 kilometer. Ja. De l Tijden hebben we op gefietst. Het was meer dan 50 kilometer op. Dus uh, ja, het is ontzettend leuk om te doen. En uh, het, is, het is heel fijn om, om iets afwisselend te doen... wat tegelijkertijd ook heel goed voor je is. Je, je traint heel erg uh, Europa... Uh, de basis. En uh, daarnaast is, is het, uh, bereik je iets met, met je benen wat je in het water niet kan bereiken. zo'n zware belasting. Bedoel, je kan op een berg, kan je niet stoppen. Weet je, wel. je kan niet minder hard trappen, want dan ga je naar beneden. Dus, en, uh, dus dat, dat kan je niet bereiken in het water. En uh, het is ook wel echt wel een uitdaging. Weet je wel, als je die berg voor je ziet en dat je denkt, oh oh. Dus dat is wel weer heel iets anders dan, uh, <laughs> dan 200 meter zwemmen. Maar uh, ja, we zijn heel erg benieuwd hoe dat gaat. En jullie hebben ook getraind met mariniers bijvoorbeeld. Ja, ook nog. Ja, helemaal aan het begin van het seizoen, begin september... zijn we op stage geweest met de commando's van de marine. En uh, daarin we, was het wel fysiek... maar het was, was meer gebaseerd op het, uh, het overwinnen van angsten. Dus we hebben bijvoorbeeld een onderwaterstresstest gehad. Dat je helemaal volgepakt was met, uh, met kleding, met een kogelvrij vest. En, en dat je dingen van de bodem moest rapen. Je moest onder dingen door, over dingen heen... Uh, uh, iemand uh, of zo'n pop van de bodem afhalen en onder zo'n soort van netten. Dus dat was, was echt was wel, wel heavy. En ook uh, ja, muren overheen klimmen, afzeilen En ook afzeilen in donker, dus gewoon s'nachts. Uh, ja, ze hebben ons wel een beetje laten proeven. Nou zeg maar 1%. want wat zij moeten doen is natuurlijk gigantisch. echt ja. heel veel respect voor, de, voor die mensen. En, uh, maar dat was wel was heel leervol, ja. Dus, uh, ja, alles staat natuurlijk in het teken van, van de Olympische Spelen. Dit zijn uh, facetten die jou gaan helpen om straks het grote doel te gaan bereiken. Ja, ik denk dat het wel een heel compleet plaatje is. Het, je, bijvoorbeeld gisteren hadden we iemand op bezoek die uh, uh, Brons heeft gewonnen met uh, freediven, met gewoon zonder flippers, wat dan ook. En hmm. uh, die gaat nu ook met ons werken om, uh, om nog betere inhoud, dus nog, om die trucjes te leren, zodat we nog verder onder water kunnen zwemmen. Ja, en als je dat, uh, ik denk dat dat ook weer een stukje bijdraagt aan, als je besef hebt van hoe je dus minder energie verspeelt aan onderwater zwemmen of weet je, dat soort dingen. Dus dat is wel, uh, dat vind ik heel leuk aan dit, uh, dit traject wat ik nu volg. Is dat, dat Romain en James is allemaal aan het zoeken naar dingen van gewoon wat gaat ze beter maken. Uh, dingen die onmogelijk lijken, dat je die toch gaat doen. En dat, uh, dat merk wel dat we dit seizoen veel meer doen. We doen heel veel uitdagingen met het team en voor jezelf. Dat is wel heel leuk. Uh, afgelopen WK uh, was er één met, uh, met een hoogtepunt. Het winnen van de wereldtitel met uh, de Estevetten. Weer succes. En daarna ja, was het toch niet helemaal wat je ervan had gedacht. Op de 200 en de, en de 100 meter. Geen medailles. Heb je dat dan een beetje achter je kunnen laten? Ben je daar nu klaar mee? Ja, ik ben er wel klaar mee. Dat, uh... En dat was eigenlijk op zich vrij snel wel. Omdat... Ja, weet je, ik heb natuurlijk geen medailles gehaald. Maar uh, ik heb wel progressie geboekt dit jaar. En uh, ik, ik ben niet minder door gaan geloven dat ik nu minder een zwemster ben. Of dat. Ja, er zijn nog wel dingen waar ik aan moet werken. En daar ben ik ook heel blij mee. Ik bedoel, uh, ik, ik heb nog heel veel ruimte voor verbetering. En uh, ik heb nu ook zwart-wit gekregen dat ik, dat, ik het, dat ik het kan. Weet je wel, het is niet uh, van. Ja, Femke zou je wel kunnen of niet. Ja. Ik heb echt 1,55 halve Ik heb echt 53,6 sommen. Ik heb echt, echt 52,4 gesplit. Weet je, dat zijn dingen die, die, waar ik me aan vasthoud. En uh, ik voelde me ook heel erg fit dat toernooi. En, uh, maar het is zeker conclusie dat ik, dat ik uh, nog niet helemaal klaar ben. Het is niet. Maar uh, ik heb er heel veel vertrouwen in nog steeds. Dus, uh... Ja, en nou, waarom ook niet? Je, je je hebt al zo vaak bewezen dat je het kunt. Alleen doen op het moment dat het echt moet, dat is nu de laatste stap eigenlijk. Ja, dat is zo. Uh, en uh, nou, ik ben er heel hard mee bezig om uh, ook de laatste paar presenten... om dat uh, goed voor elkaar te krijgen vlak voor Londen. Dus, uh, en daar heb ik heel veel vertrouwen in. Ik, doe, ik ben nog steeds super gemotiveerd. Het is nog steeds allerliefst wat ik wil. En ja, we gaan het wel zien. Hè, weet je, als ik, ik doe er nu alles aan en als het uiteindelijk dan niet lukt... dan ...kan ik in ieder geval mezelf niks verwijten dat ik er niet genoeg aan gedaan heb... ...want daar hoeven jullie geen zorgen over te maken. Ik <laughs> moet eerder gerend worden dan gestimuleerd. Ja. Dus uh, ja, het is, het is een heel spannend avontuur. Ja, gingen we even terug naar 1974. Leonard Skinner's Sweet Home, Alabama. Nog elf dagen en dan is in Heerenveen de eerste grote wedstrijd... van het nieuwe schaatsseizoen, de NK-afstanden. Bij dat toernooi pakte Rian Ket twee jaar geleden... de titel op de 1500 meter. Naast schater in de Hofmeijerploeg is Ket inmiddels ook erg actief... naast de ijsbaan. Hij is lid van de atletencommissie van de Schaatsbond... en sinds deze zomer ook van NOC-NSF. Ket vindt aardig zijn weg in de wereld van de belangenbehartiging. Nou, ik denk dat atleten hebben vaak veel kritiek op bestuurders en op uh, nou, de zogenoemde bobo's. Alleen veel atleten vergeten dat ze daar ook soms over mee kunnen praten. En ik denk dat ik daar, dat ik, ik, ik durf wel voor, voor mijn woordje te geven. Ik durf daar wel, te, uh, kan me wel goed verwoorden daarin om met mensen te praten over die uh, punten die leven onder atleten. En ik denk dat ik dat wel goed kan vertegenwoordigen richting de, richting de bestuurders. En dat ik ook, ik sta nog midden in de sport. Ik ben zelf een topsporter. Dus dat ik ja, weet wat er rijlt en zeilt onder de, de sporters. En dat ik daarbij nou, bestuurders wel een goede inbreng kan hebben. Zit het je uh, carrière uh, als, als topsporter soms ook niet iets te veel in de weg? Dat je meer bezig bent met overleg, met e-mails rondsturen, links en rechts, dan, uh, dan met, met goed trainen? Nee, dat vragen wel meer mensen, maar ik, ben, uh, ik vind dingen leuk. Als ik het leuk vind, dan kost het je ook niet zoveel energie. En ik weet wel goed, uh, daar, heb ik, daar heb ik ook in geleerd. omdat ik, uh, ja, ik loop al aardig wat jaartjes mee in het schaatsen. En ik heb er wel in geleerd, omdat op het moment dat het belangrijk is en je moet gewoon goed trainen. En als je, en als je met je sport bezig moet zijn, dan moet je zulke dingen laten. En Dat doe ik op dit moment ook. Ik ben er nu helemaal totaal niet meer bezig. Ik ben nu aan het schaatsen en over 12 dagen is het NK. Dan wil ik hard rijden. Er was er vorige week op Twitter een discussie ontstaan over de selectiecriteria. Een aantal schaatsers vond het onterecht dat zij de Holland Cup moesten rijden. Selectiewedstrijd voor de enkele afstanden wat denk jij dan? Ja, ik ben het eens met de kritiek van de, van de sporter. Alleen ik vind het, het tijdstip waarop ze dit communiceren, vind ik gewoon echt ronduit... Nou, ik denk het woord belachelijk is misschien hier wel op zijn plaats. Ik vind als je kritiek hebt, dan mag, moet je dat uiten. Alleen ik vind, dan moet je dat wel eerder doen. Dan moet je dat niet denken een week van tevoren, dat je denkt: hmm, wanneer is ook alweer het NK? ouders over drie weken ook moet ik daar nog voor plaatsen. Kijk, die selectiecriteria worden in mei, juni en juli wordt dat besloten. Kijk, in de zomer voelt iedereen zich goed en denkt ze dat ze de limiettijden kunnen halen. Maar je kunt zomers dan ook wel even bedenken: van stel ik haal het niet, hoe gaat, is dan de gang van zaken? En geef dan kritiek in de zomer. En dan zijn mensen daar niet mee bezig totdat het ze hun aangaat. En dan uh, ineens beginnen ze te roepen. Dus ik vind dat je de bestuurders op dit punt en de KNSB niks kwalijk kan nemen. Uh, je kunt je vraagtekens zetten bij of je het ermee eens bent. Dat ik, ik zou ook een andere weg hebben gekozen. Ik, ik denk dat we dat ook in de toekomst moeten veranderen. Maar de kritiek uiten van een Peter Kool of van een Mark Tuit of van Irene Wust, vind ik niet gepast op deze manier. De ploegenachtervolging, je zei daar worden wij ook in betrokken. Ja. Hoe staan, sta jij, samen met Jochem Uitagen, als atletencommissie nu in die hele discussie die gaande is? Uh, wat ik vind, ik denk de bom die je ziet nu komt met een nieuw voorstel. En ik denk dat we daar eerst naar moeten luisteren. En dat de trainers daar in overleg moeten trainen. Uh, in met, de, met de KNSB in overleg moeten gaan. Uh, de atleten die, uh, die, die worden hierin gehoord. Die krijgen informatie, die kunnen hun input geven. En uiteindelijk is, is de KNSB de partij die de uiteindelijke beslissing neemt met de trainers. Ze zijn een goede weg ingeslagen, er zijn wat hobbels op de weg. En ik denk dat we moeten kijken dat we uiteindelijk in Sochi goud winnen. En wat de beste weg daarvoor is. En dat alle partijen daar gelukkig mee zijn. Ja. Prachtig politiek correct. Antwoord wordt het al. Je leert goed, je leert snel. Ja. Maar ja, weet je, het is soms jammer omdat het, uh, schaatsen is gewoon een hele mooie sport. En soms wordt er heel veel kritiek op... Uh... ...op uitgeoefend dat het allemaal niet goed gaat. En nou, er is weer de NOS opent of Studio Sport opent. De winter is weer begonnen en er is weer hommeles in het schaatsen. Maar ja, weet je, in iedere sport... Dat is toch je... ook wel een beetje zo. Ja, maar is er echt hommelers of zijn we gewoon met elkaar in discussie... ...en zijn we het niet met elkaar eens? Kijk, in het schaatsen wordt het meteen als hommelers omschreven. Ik denk dat we, daar niet, dat we daar veel te negatief naar kijken. Maar als, als schaatsers plotseling worden geconfronteerd met iemand die is aangesteld... ...zonder dat zij, wat men zei, dat wisten... Ja, kan ik kan me wel voorstellen dat het hommeles is... om dat woord dan toch maar weer even te gebruiken. Ja, dat, dat is, daar zit zeker wel een kern van waarheid in. Natuurlijk, je, het gaat niet allemaal perfect. En dat maar je kunt dat ontzettend negatief naar buiten brengen... en je kunt er heel negatief aan doen. Maar ik denk dat we ook allemaal moeten realiseren... dat schaats een hele mooie sport is... en dat schaats ja, met heel veel partijen moeten samenwerken. We hebben de bond, we hebben de commerciële teams... we hebben de individuele schaatsers, we hebben trainers... die allemaal een eigen mening en heel veel invloed willen uitoefenen... Ja, dan krijg je niet alles op één lijn. En uh, ik denk dat ze, met een, dat, nou, dat ze het niet altijd even goed doen. Maar ik denk dat we er iets positiever in moeten staan met z'n allen. En uh, niemand wil er soms ook een beetje water bij de wijn doen. En soms moeten we dat af en toe wel doen. En niet dat onder... is een van jouw taken? Omdat mensen, om mensen, daar tussen te schipperen, om ja. dat mensen aan hun verstand te krijgen? Ja, of aan hun verstand. Ik denk dat ze het zelf ook wel weten. Maar dat ze misschien hier en daar iets dat minder... Voor elkaar te krijgen. Ja, nou, daar kunnen, probeer ik wel een steentje aan bij te dragen. We hebben het nog helemaal niet over het sportieven gehad. Nee, eigenlijk niet. Maar dat kunnen we ook wel doen. Het is een ploegenvoorstelling. Dus uh, ja. hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. Je staat er ongetwijfeld heel goed voor? Ja, dat zegt iedereen. hè. Maar uh, ja, het, het, ik sta er wel goed voor, maar het moet nog zeker beter. Ik ben nog niet tevreden hoe het nu gaat. En uh, gelukkig is het enkele afstanden, pas over uh, iets minder dan twee weken. Duidelijk gewoon hard rijden. En uh, eigenlijk mijn, mijn focus ligt voor later in het seizoen. Enke afstand een keer gewonnen. Dat is heel mooi. Dat wil ik graag nog een keer overdoen, maar. Uh, ik wil eigenlijk gewoon een hele consistente winter rijden... en eigenlijk aan het, aan het eind van het seizoen echt goed pieken. Dat zei Rian Ket. Meer dan alleen schaatsen we dus tegen verslaggever Sebastian Timmerman. Overigens rijdt Sven Kramer ook op de NK-afstanden in Heerenveen. Hij is door de KNSB toegevoegd aan het deelnemersveld van de 5 kilometer. En dan hebben we het over Heerenveen en over Sven Kramer. We hebben het dus over Friesland. En Friesland staat morgenavond en misschien eigenlijk morgen de hele dag al wel op zijn kop... Want in de derde ronde van de beker... staat het uh, Friese onderrondje op het programma... Heerenveen tegen Harkemaanse Boys. Twee clubs die op uh, nou, wat is het, een half uur rijden van elkaar spelen. Maar maar liefst vijftien bussen met supporters... zullen vanuit Harkema naar Heerenveen vertrekken. De Abelensra stadion is uitverkocht. In de selectie van Harkemaanse Boys zitten maar liefst negen spelers... die uit de jeugdopleiding van Heerenveen komen. In die selectie dus ook veel Heerenveen-fans. Heerenveen waaronder Jorrit ...vaak te vinden op, uh, op de tribune bij Herenveen uh, bij volgens mij. Jorrit, goedenavond. Goedenavond. Uh, jullie hebben uh, de laatste training er net op zitten. Veel fans langs de kant? Nee, valt mee. Het, uh, het, het ploegje wat er altijd staat, de vrijwilligers, die waren aanwezig... ...en voor de rest uh, komen ze morgen allemaal langs, denk ik. Ja, want ze rekenen er gewoon op dat jullie het goed gaan doen. Is dat ja, het? Nou ja, ze verwachten veel, alleen uh, ja, het zijn uh, Vriezen en die zijn nuchter. En die uh, doen niks anders dan de dag, uh, dan, dan wanneer het moet. En, uh, dus vanaf, vanaf morgen zal uh, iedereen aanwezig zijn. Ja, dus mijn vraag, staat harkema al op zijn kop? Is dan een beetje overbodig? Uh, het leeft, laat ik het zo zeggen. <laughs> en hoe merk je dat dan? Uh, nou, alle... Uh, ja, overal waar je komt is het de laatste dagen wel steeds van, uh, nou ja, heb je er zin in, het begint te kriebelen. En, uh, in, de omgeving, in de omgeving zijn alle ploegen die uh, normaal op dinsdag trainen, die trainen allemaal vanavond. Zodat ze morgen allemaal heen kunnen. En, uh, ja, iedereen heeft het erover de laatste dagen en dat is uh, ja, uniek om mee te maken. Ja, geeft dat ook, ook wat druk mee? Uh, op dit moment nog niet. Morgen zal dat uh, waarschijnlijk iets meer uh, komen. Uh, ja, dan hebben wij, uh, we verzamelen om half vier met z'n allen. En dan uh, hebben we drie uur ongeveer de tijd om die spanningen om te zetten in, uh, nou nee, ja, En dan uh, moet het gebeuren met z'n allen. Ja, heb je daar al over nagedacht hoe, hoe je morgen, hoe je morgen die dag door gaat komen? Nou, ja, ik denk wat kleine klusjes doen, een beetje uitslapen morgen En uh, nou ja, nou, gezellig, uh, gezellig met z'n allen in de bus en dan wat eten. En dan langzaam voorbereiden net als normaal. En dan ja, wanneer je op het veld komt, dan zal het wel even iets anders zijn. Maar dan moet je knap gewoon om en gewoon gaan. Ja, want het is geen normale dag. Hè? Je bent zelf fan van Herenveen. Hoe is het nou om tegen ze te mogen spelen? Ja, dat is een, een, een unieke ervaring. Ik uh, heb nu vier jaar seizoenkaart op Nieuw-Noord. Het staangedeelte bij Herenveen. Uh, en ja, dan uh, juich je altijd voor Herenveen. En nu moet je tegen ze spelen. Ja, dan eigenlijk, eigenlijk willen we ze morgen wel op de knieën brengen, maar uh, dat zal wel heel lastig worden. Ja, dus je bent ook een hele fanatieke fan van hierveen. Um, ja. <laughs> ja, ik ga zoveel mogelijk wanneer ik kan, ga ik heen. En uh, nou ja, al uh, een paar jaar geleden gingen we ook naar uitwedstrijden toe allemaal, maar dat is allemaal wat, nou uh, ook dat niveau waar ik nou voetbal, is dat eigenlijk onmogelijk. En ja. nu, uh, nu is het gewoon thuiswedstrijden en dan uh, altijd uh, nou ja achter de club staan. En nu voor één keer uh, sta ik tegen de club. Ja, speel je ook wel, weet je dat eigenlijk al? Ik ga er niet vanuit. Opstelling is nog niet bekend. Je krijgt wel mogelijk te horen. Maar ik ga er niet vanuit dat ik ga spelen. Maar uh, In de dugout zitten is voor mij al uh, maar heel veel. En daar ben ik al heel blij mee. Heb je Herenveen heb je, uh, afgelopen weekend zien spelen tegen uh, Utrecht? Ja, ik was toevallig uh, met vrienden in Herenveen in mijn kroeg. En daar hebben we met z'n allen gekeken samen met nog een paar Eredivisie-supporters en uh, ja, dat zag er op zich een beetje goed uit en ik hoop dat ze morgen wat mindere dag hebben. Ja, ik wou zeggen, dacht je toen, oeps, mag iets minder? <laughs> mag nou, iets ja. slechter? Misschien hebben ze het kruis gisteren geschoten, dat kan ook zijn hè? Ja, um, heb je het idee dat je enige kans maakt, even, even serieus, even eerlijk, op voorhand niet, maar ja, dat dacht iedereen ook toen wij tegen Willem 2 speelden. En, uh, dan kun je zien dat het echt bekervoetbal is. Vijf minuten voor tijd staan we 2-0 achter en we trekken het uh, naar 2-2 in de 92 e minuut. En op dat moment gaan we uh, uh, vol vertrouwen de verlenging in. En we maken de 3-2. En op dat moment is het eigenlijk bij Willem 2 uh, uh, uh, over. En dan maken we nog de 4-2. Dus ja, alles is mogelijk. De bal, uh, de bal is rond, zeggen ze altijd. <laughs> maar ja, normaal, gesproken, normaal gesproken mogen, we, uh, mogen wij niet winnen natuurlijk. Uh, nee, maar dat willen jullie denk ik toch wel heel graag. Hè? Want uh, ja, het is een beetje, beetje onzinnig misschien om te zeggen... Ja, het maakt jullie niet uit, het is al zo'n mooie wedstrijd... maar het maakt natuurlijk eigenlijk wel uit. Ja, wij gaan niet naar wedstrijden om te verliezen. We gaan nee. gewoon, uh, gewoon aanvallen en uh, nou ja, kijken hoe ver we komen. En uh, kijken dat we zo lang mogelijk de nul kunnen houden. En uh, hopelijk kunnen we er zelf heen inschieten. En dan, uh, dan moeten we het maar laten zien uh, naar je. Een... Maar heb je al een beetje voorstelling van kunnen maken hoe dat dan morgen is met al die fans uit Harkema? Nou nee, eigenlijk niet. Kijk, we hebben een paar jaar geleden tegen Finals gespeeld. Er stonden er 5000 mensen al aan de kant. Okay. Alleen nu zit, nu zit iedereen aan één gedeelte. En ik heb wel gehoord dat het allemaal in de rood is. En... Ze komen met 15, 16 bussen tegelijk achter elkaar aan. En ja, dat, is, dat is een beetje, een beetje hetzelfde als uh, toen wij met uh, Veen als supporters naar de Kuip gingen voor de bekerfinale. Ja, dat, dat, dat maak je nou zelf mee in, uh, met je eigen supporters. en Dat is wel een, uh, nou ja, een belevenis die je, die je graag wil meemaken. Alleen ja ik denk wel dat het, zodra we daar op het veld komen als team, dat het wel een... Uh, Even een klein gekhuis, word ja, met al die mensen. Ja, kun je dan ook al een voorstelling maken van hoe het na het weekend gewoon weer is? Dan zit je gewoon weer op de tribune bij Heerenveen Ado? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Dan, <laughs> uh, dan, dan sta ik gewoon weer tussen de eigen mensen en waarschijnlijk zullen er nog wat reacties komen. En dan uh, daarna is het uh, uh, beleefd en vergeet ik altijd nooit. Maar uh, de andere mensen zullen er niet zoveel meer van... Uh, beginnen, denk ik. Nee, nou, dank je wel, Joritsra. Uh, heel veel succes morgen in de bekerwedstrijd... tegen Heerenveen. En geniet er ook van. Dank je wel, we doen. Oké. Okay. Dat was Joritsra. Morgen dus die bekerwedstrijd. Morgen ook weer gewoon langs de lijn. Zoals elke avond. Met bekervoetbal. Straks het oog op morgen met Eva Jinek. Slaap lekker.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 Dit is Radio 1.